Nieuws van 1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Oostenrijk heeft een verwarde Duitser in een trein twee passagiers met een mes aangevallen. Ze raakten daarbij zwaar gewond. De man werd overmeesterd en wordt nu verhoord. Het is nog onduidelijk waarom de man van 60 zijn mes pakte en begon te steken. De slachtoffers vielen in een forense trein tussen de plaatsen Bludenz en Veldkirch in het westen van Oostenrijk. Rusland heeft voor het eerst vanuit een basis in Iran doelen aangevallen in Syrië. Moskou zegt dat er gevechtsvliegtuigen zijn gestationeerd op een basis in het westen van het land. Na de opheffing van de sancties haalde Rusland de banden met Iran aan. Bij de aanvallen zijn volgens de Russen doelen van onder meer IS in Syrië vernietigd. De Turkse politie heeft vanmorgen invallen gedaan bij 44 bedrijven in Istanbul. De bedrijven zouden geld geven aan de beweging van Fethullah Gülen. Volgens Ankara het brein achter de mislukte staatsgreep van vorige maand. De afgelopen weken zijn in Turkije zo'n 35.000 mensen aangehouden... op verdenking van steun aan de koeplegers. In brood dat gisteren bij Sligro of MT is verkocht... zitten mogelijk stukjes plastic. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. Een leverancier heeft gewaarschuwd... dat er mogelijk plastic in het volkoren meel terecht is gekomen. Mensen die na het eten van het brood gezondheidsklachten hebben gekregen... wordt aangeraden contact met hun huisarts op te nemen. De Olympische medaillewinnaars worden volgende week dinsdag gehuldigd... bij de Rai in Amsterdam. De huldiging is middags op een podium naast de Halle. Die NL komt dinsdag uit Rio aan op Schiphol. Ook de sporters die eerder uit Brazilië vertrokken komen dan naar de rij. De supporters van de Olympiërs zijn volgens NOC NSF welkom bij de huldiging. Het weer in het zuiden is het behoorlijk zonnig, maar in de noordelijke helft van het land komen nog wolkenvelden voor. Het blijft nagenoeg overal droog en het wordt maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NOC Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Sta ik, sta ik voor de voorstelling met George te praten? Of je even de uitvreter van Nesco mocht komen lenen? Nou, ik verdomme eh, het. Ik leen geen boek meer uit. Ni niet dat ik zo zuinig ben op mijn boeken. Ik kan het best hebben als ik mijn boeken terugkrijg met een koffievlek. O of, of met een botervlek. O of, of met een, een stukje uit je neus of zo. Ik kan me nou best goed voorstellen dat als je gezellig zit te lezen, dat je daarna automatisch in je neus gaat zitten gutten. Dat doe ik ook wel eens. Al keek ik vreemd van op toen ik Portnoy's Complaint terugkreeg met een brok leven van anderhalf ons. En Rauw. Nog te, nog, te, nog te beroerd geweest om het even voor me op te bakken. Ja. Maar goed, ik word pas uh, pisneid, pisneidig als ik, me, als ik mijn boeken helemaal niet meer terugkrijg. En ik heb het geprobeerd hoor, want ik heb in, in, in al mijn boeken op, op iedere pagina een stempel gezet met mijn naam en mijn adres. Ja. En, te, en toen dat niet hielp, heb ik van, van een aantal boeken om de tien pagina's één bladzijde zwart geveegd. Oh. Om te pesten. Oh. Nou heb ik daar wel een, een beetje spijt van. Oh. Want in de eerste plaats uh, hielp het niet al te veel. En, en in de tweede plaats had ik mijn boeken zelf no nog niet allemaal gelezen. Goed. Ik, heb het van, ik, heb, ik heb het van geen vreemde hoor, want mijn mo moeder was, was precies hetzelfde. Toen, toen die in verwachting van mij was, toen had ze een, een prachtig babyboek gekocht waar alle problemen in staan die, die, die, die, die een baby nou eenmaal heeft Aha, als die klein is. Nou, had ze, had ze, had ze uitgeleend, nooit meer, nooit meer teruggekregen. Nou, ik pies, nou nog een regelmaat.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 Ik weet zeker dat een en ik weet zeker dat jullie niet eens weten hoeveel een boek kost. Elf euro negen kost het een boek. En dat hebben jullie er niet voor over. Maar jullie hebben wel ze centen om naar zo'n loodencabaretje te komen kijken. Stelletje een stelletje hefters en getijsem. Ik word hier, ik word hier, ik word hier van! Ik zou er, ik zou, de, ik zou verdomme bijna van gaan stotten! De zoon wordt nu je vader, zijn mooie zwarte haren worden grijs. Dat is het dikke van de tijd, het dikke die je krijgt van de tijd. De blik is uit de cola, de ziel is uit mijn oma. Dat is het dikke van de tijd, het die ik krijg van de tijd, dikken op voor mij. Maar moet ik dit nu alles doen, omdat ik het nu anders zie? Of zie ik eigenlijk? De winter lijkt gevlogen. De winter, wind van zomer. In mei, dat is het dikke van de tijd. De tikken die ik krijg. Dus zijn leven, na zijn tijd Dat is het tikken van de tijd, het tikken die je krijgt van de tijd Als corona op zijn leven maakt hij de zwakke sterk Gaf hij het tikken van de tijd, het tikken van de tijd, na zijn angst weer vrij Maar moet ik het nu anders doen, omdat ik het nu anders zie dat zie ik eigenlijk nog niet You're on the Is dat geen. Uh, stil. Is dat geen leuk liedje? Hè? Ja. je niet? Ja, ja. ja. ja. Rob de Kai of Drop de K. Ik weet niet hoe je het aanspreekt, maar uh, Is het, dat uh, nieuwe, een nieuwe ster aan het filmmoment? Ja, ik denk het. Ja. Het stond in ieder geval in het nieuwe lijstje, de nieuwe releases. Okay. Dus okay. nou, dan zal het wel. Ja. Tikken van de tijd. Erg leuk liedje trouwens. Een beetje vrolijk. Een beetje hier. Ja, tikken van de tijd. Ja, en dat gebeurt natuurlijk. Want als je maar door blijft kletsen, gaat de tijd ook steeds sneller. We <laughs> krijgen zometeen zo het recept, hè? Een kwart Ja Jazeker. Ja, ja, we hebben ook nog de bioscoopagenda, dat komt ook nog. Jeugd, ja, dat hebben we ja, ja, veel, Maar he? eerst even nou. toch even je potlood en papier klaarhouden ja. voor de uh, hey, ja. Ken jij het nummer Xi? Xi, maybe the D? Dames en heren, nieuwe zangres geboren. Dolly Ten pum, pum, Pracht. Het liedje van Charles naar Die schreef het in het Engels. Ja, dus toch? Is ja. Het, uh, ja? ja, het is van Charles en, als als naar voorkomt. Is het gecoverd? En het is gecoverd door onder andere Elvis Costello. Die heeft er oh. ook een prachtige versie van gemaakt. Oh, die wil ik ver. ook wel een keer horen. Maar. Voor een 3 in 1. Wat ik, wat ik. Ja, dat zou, ja. Ja, dat zou een mooi ja. onderwerp kunnen ja. wereld. Prachtig. Ja. Ik verzien ze waar je bij zo. Ja, dit is niet te geloven toch? Ja. Nou, ja. eh, schrijf ze even op, me, ja. dan kan ik dat allemaal eh, regelen voor je. Ja. Maar wat ik dus niet wist en waar nee. ik dus nu net achter gekomen ben. Dat, of eh, gisteren dan, toen ik de muziek al een beetje aan het voorbereiden was. Ja. Eh, dat is dat uh, Jeff Lynn van ILO daar ook een versie van gemaakt heeft. Oh? Ja. En van klinkt ILO? Het, van ILO. En oh. dan klinkt het ineens als, als ILO. Luister Laat maar. Hoor.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 be what she may see inside Ja. ja ik ontdekte dit nog, dat, uh, dat is dat is zo leuk van, uh, van media zoals Spotify dan krijg je elke week krijg je dan zo'n lijst, hè? Discover Weekly heet dat. Ja. En dan, uh, daar staan dan nummers in... waarvan zij denken dat jij die wel leuk vindt. Ja, en dat, dat klopt. En dat klopt. Ja. Dat klopt heel ja. vaak. Ja, dat klopt heel vaak. Ze want kennen jou zo goed. Joh. Ja, maar ja, dat, dat doen ze natuurlijk aan de hand van wat je zo de hele week afspeelt. Ja, tuurlijk, ja. Maar uh, het, is, het is wel ontzettend leuk dat, dat dat gebeurt. En daar vind ik dan vaak hele mooie liedjes in. Ja. Uh, ik ben daar eerlijk in, hoor. Ik bedoel, dat jullie niet denken dat ik dat allemaal zelf voorzien... De, nou ja, goed. Uh, je brengt het wel naar buiten. We krijgen en, uh, wel de kans om de kennis mee te doen. Ja, en dat is uh, dus Jeff Lynn van ILO Electric Light Orchestra. Die heeft deze prachtige versie van, uh, van dit nummer gemaakt. Goed, we gaan even eten. Dol. Oh, ik heb ja. zo'n trick. Ja, heb je een trick? Ik heb zo'n trick. Ja, nou, het staat in oh, de keuken. Oh, oh, oh. Een uh, maaltijdsalade met. Uh, yeah? Ja, zo is het. Ja, ja, ja, ja. Hebben we daar een jingletje voor of niet? Die gaat er nu aankomen. Oh. Kijk, dat wist ik nog niet. Nee, hè, daar moet je even nee, van wennen. Nee, moet nog helemaal. Dat is nieuw voor mij. Hè, dit. Ja, allemaal ja. nieuw voor jou. Ja. ja. Maar het intro duurt vrij lang. dus ik kan wel even. Okay. Maar we gaan in ieder geval weer het recept doen, dames en heren. En u kunt het... Uh, nou ja, u hoort dat zo. Dan worden we toch Angela nog even. Dat is wel leuk, hoor.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 Wat deze week ook bij mij in de keuken gefabriceerd gaat worden, dat weet ik zeker. Is een maaltijdssalade met tonijn en linzen. Het recept van de week. Ik ga u even de ingrediënten doorgeven. Let op: een kleine pot gebroken spersiebonen. 620 gram linzen. En dat kun je ook vertalen in een blik van 310 gram. Dan 320 gram tonijn. En de blikjes die gaan per 160 gram. Dus dat zijn dan twee blikjes. 200 gram groene olijven. 250 gram cherrytomaten. Twee rode uien. Zes eetlepels olie. Het liefste olijfolie. Maar het mag natuurlijk ook een andere soort olie zijn. Alleen geen motorolie. Nee. Twee eetlepels, <laughs> toch? Ja, ja. Je, dat was motorolie. Ja. Ben je niet van goed gesmeerd? <laughs> twee eetlepels az azijn. Twee theelepels mosterd. En 75 gram veldsla. Wat neerkomt op zo'n zak met veldsla. Goed, dan hebben we de ingrediëntenlijst gehad. En dan gaan we nu over naar de bereiding. U doet de spersiebonen in een vergiet, spoelt ze af en laat ze goed uitlekken en doet ze dan in een schaal. Laat de linsen, tonijn en olijven ook uitlekken. Halveer de cherrytomaten, maak de ui schoon, die snijdt u in hele dunne patjes. Giet er kokend water over om de smaak iets te verzachten. Klop de olie, azijn en mosterd met een garde tot een vinaigrette. Meng de linzen, cherrytomaat, ui, veldsla en vinaigrette door de spersibonen. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Verdeel de tonijn erover en garneer met de olijven. Lekker als losse maaltijd, maar ook een heerlijk bijgerecht bij de barbecue. En de wijntip van deze week voor bij dit uh, recept is een frisse, fruitige rosé. En dan rest ons u nog een hele smakelijke maaltijd toe te wensen. Nou, dat zal wel lukken, denk ik. Hè? Klinkt lekker, toch? Dat kan niet missen. Kan Alleen, niet. ik hou niet zo voor die olijven. Dus die nee, nou ja, die, die mag je wegwater. Olijven. Ja. Dus die laat ik eruit. Ja, dat geldt voor mij ook. Ik ben ook ja. niet geven van. Maar dat maakt niet uit. Uh, uh, recept van de week. En, en ons criteria, criterium, dat zeg ik er nog even bij... Uh, is dat uh, het recept moet uh, rond... Uh, nou. ...tot aan een tientje gaan. Dus het, mo het moet gewoon lekker low budget blijven... ...en het moet makkelijk te maken zijn. Nou, dat is dit allemaal wel, denk ik. Goed, nou, dank aan Angela... ...en uh, voor het uh, recept... ...en wij gaan weer vrolijk verder met de muziek. Joehoe! En de plaat die we gaan draaien... ...is een nieuwe van Baan Jovi. Jawel! The House That's Not For Sale... Dat je het maar weet. I said my grave Now what built these walls is in my face No time for looking back The wolf is out the door This heart, this soul, this house is not for sale, I said Plaat. Bon Jovi, of hij nou echt helemaal nieuw is, dat, dat ik twijfel zomaar ineens. Maar hij zat bij een, bij, in ieder geval is het een nieuwe release. En uh, dat, dat, dat in ieder geval. En uh, dat uh, maakt het dan weer heel erg mooi. Uh, ik lees net uh, toevallig ook, en uh, de hondje weer even snel handelen natuurlijk. Maar ik lees net uh, via Facebook dat uh, afgelopen zondag het de sterfdag was van Elvis Presley. En uh, dat is natuurlijk heel droevig. Uh, het was 1977, 14 augustus 1977, dat de King overleed. En uh, hij was maar 42 jaar. Dat is ook heel veel, veel, veel, veel te jong. Uh, het was natuurlijk wel een van de meest invloedrijke uh, uh, figuren uit de 20 e eeuw. En niet alleen dat, maar hij heeft nog steeds een zo grote schare fans... ondanks het feit dat het al bijna 40 jaar, 39 jaar geleden is. Maar hij heeft nog zo'n grote... Uh, Schade trouwe fans. En nou las ik bij een... een, een of nou vond ik bij een... een, een, een site die nieuwe releases aangeeft... Uh, via, via Spotify dus... kwam ik dit tegen. En dit schijnt dus dan opnieuw uitgebracht te zijn. Um, en het is wel leuk om dat even te horen. Elvis Presley dus. Het heet Solitaire... En dat is take 7. Dat betekent dat er meer de takes van zullen zijn. Maar we gaan nu, ik ga u take, take 7 laten horen. Elvis Presley dus. Solitaire. Okay. there was a man, a lonely man, <laughs> lonely man, I'm going to kill Niels, I'll die when I see you. Around him everywhere, he's playing solitude. Comes to an end And do you still mind? Everywhere he's playing solitaire. solitaire, and king to himself begins to deal. And still the king of hearts is well concealed. Another losing game comes to right an end. He was En dat is natuurlijk wel leuk. Dat is een beetje als document dat je ook hoort dat hij gewoon echt aan het opnemen is. En ook hij een kikker in zijn keel kon krijgen. Waardoor hij even moest kuchen en zo om het weer goed te krijgen. Ja. ja dat is mooi en prachtig. nummer noem solitaire. Uh, take seven was dit dan. En dat, uh, dat ruisen en zo. Ja, het is, het is natuurlijk een, uh, een demo. Hè? Zeg maar een bootleg. Of, of nee, dat noem je geen bootleg. Dat noem je een... Een rarity, om het zo maar eens te zeggen. Een, een verzamelobject. Uh, solitaire en dan take seven. Met Elvis, dus hoorbaar, in de studio. Tja. Mooi hè? Daar nou, ik word er een beetje sentimenteel van. Ja. Is dat zo? Ja, omdat dan denk ik, weet je, dan hoor je hem aan het werk. Hè? Uh, ja, natuurlijk als hij een concert geeft, en dan is hij ook aan het werk. Maar... Dit is dus de voorbereidende fase. Dat, dat ja. maken we niet vaak mee. Dat je, dat, daar, een, een, een, uh, dat je daar even in mee mag luisteren. In, nee. in de keuken zeg maar. Ja. Maar uh, je denkt dan toch ook bij jezelf. Ja, je zit net te vertellen. 42 jaar zo jong. Als die man op dat moment toch geweten had. Wat wij nu weten. He? Ja. Ja. ja, ja. Daar, zulke dingen gaan er dan door mee. Ja. Dus, okay. <hazien> <hazien> <hazien> nou, ga nou het nieuws maar lezen. Ja. En dan nou something completely different ja zoiets. Nou, kom op met die jingle. ja ik zit. doe je werk een keer Janssen. ja nou. Met je hij, hij, hij wil een beetje met je met je Elvis Presley. hij wil. ja ja ja ja ja ja, het ja. Nou, ik doe het wel Heeft die, man... die arme man maar weer de schuld. ja nee. Ja. Is, nee dat is niet Elvis' verschil. nee ik bedoel dan die dan man die, uh, die met uh, van de jingletje van ja, de die nieuws. Vader uh... ah, heb je man. het nieuws. Bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. Tja, en dan hier een kleine update van het regionale nieuws van 16 augustus 2016. We gaan toch maar weer even waarschuwen. Want de reddingsbrigade Nederland die waarschuwt de zwemmers vandaag... met het mooie strandweer en natuurlijk ook de komende dagen... voor gevaarlijke zeestromingen. Dit seizoen zijn in totaal al 10 mensen verdronken... die zich daar dusdanig in vergist hebben, zo meldt de reddingsbrigade maandag. Um, vorige week heeft de brigade maar liefst 39 mensen moeten redden... uit een levensbedreigende situatie. En de meeste zwemmers waren in problemen gekomen... door de sterke stroming langs de kust. In totaal zijn deze zomer al 212 reddingen verricht. Ik vind het genoeg. Zullen we het erbij laten, mensen... Wees voorzichtig als u de zee ingaat. Goed, de Zandvoortse Courant meldt dat het de laatste tijd schering en inslag is... wat betreft aanrijdingen op de Van Lennepweg. Vaak kunnen automobilisten die uit de zijstraten komen... door geparkeerde auto's niet de weg overzien. Dan rijden ze dus door en komen ineens een kruisende weggebruiker tegen... die voorrang had, heeft. Nou, afgelopen maandag was het wederom raak... En gelukkig was er slechts blikschade. Maar het had natuurlijk ook zomaar heel anders kunnen zijn. Mensen, wees voorzichtig. Het is slecht te zien op sommige punten. Dan uh, voor de kinderen die zich uh, vervelen. Er zijn nog maar een paar weekjes vakantie natuurlijk. En uh, er is wel in Haarlem iets heel leuks voor de kinderen te beleven. Namelijk de stuifstuif. Stuif. En uh, tante Dolly kan het weten, jongens. Want ik ging daar zelf vroeger ook naartoe. En dat is hartstikke leuk. Het is de grootste en meeste veelzijdige kindervakantie-evenement... voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. En je kunt daar elke dag naartoe, tenminste op werkdagen... van ochtends 10 uur tot middags 4 uur. En de stuif stuif is van eh, sinds gisteren... is hij dus iedere werkdag geopend... tot en met 26 augustus... En je kunt de stuif stuif vinden in wijkcentrum De Ringvaart... op de Floris van Adrigemlaan 98. Ze hebben ook een telefoonnummer voor als je vragen hebt. Dat is 023-543-630. En een toegangskaartje kost 3 euro... En daarvoor krijg je toegang tot de stuifstuif, -stuif. kun je de hele dag sporten, spelen, knutselen en bovendien krijg je een glas limonade en ook broodje bakken kun je ook doen. Dat kan dus ook met dat kaartje. Nou, ouders en begeleiders krijgen met datzelfde kaartje bij de kantine een kopje koffie of een kopje thee. En voor 5 euro kun je extra fun munten kopen en hiermee wordt je stuifdag een echte fundag extra stoere sportactiviteiten, moeilijke crea creatieve activiteiten... of werken met dure materialen en kookworkshops... komen dan binnen je bereik. Ik uh, zou zeggen, ga er een keer naartoe, probeer het eens... en ik wens jullie alvast heel veel plezier bij de 5-5. Stuif, stuif. <lacht> Dit was het nieuws, uh, collega Ruud. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, u heeft vast al naar buiten gekeken. Er zijn flinke perioden met zon, maar er trekken ook wolkenvelden over de regio. Het blijft droog, er waait een matige Noordoostenwind en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 21 graden. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en bij een matige geleidelijk oostwordende wind daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen is het prachtig weer met volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige oostenwind. De temperatuur gaat stijgen naar waarde rond de 23 graden. Ik stoom meteen maar even door naar donderdag, dan hebben we die ook gehad. Want donderdag is het weer prachtig zomerweer met volop zon. De wind waait uit het oosten en is matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar waarde tussen de 22 en de 24 graden. Nou, dat worden een paar lekkere dagen... en donderdag horen we gewoon opnieuw wat het weer voor de dag erop gaat brengen. Dit was het weer volgens Rico Schreuder. Agenda, ja, wat gaat er allemaal uh, gebeuren in uh, Circus Theater Zandvoort? Waar had ik het staan? Ik had het ergens staan. Nou, er is in ieder geval de hele week eenzelfde programma. Nou, wat raar toch? Ik had het toch ergens gezet. Nou, in ieder geval, ik ga het even voorlezen wat er allemaal te doen is. Uh, de hele week, uh, Finding Dory, om... Ja, dan ben ik die tijden kwijt. Dat, dat is nou heel vervelend, hè, Ruud? Dat ik dat... Die is geloof ik om elf uur. Nou, ja. ga even kijken waar je het hebt staan. Dan draai ik even het muziekje. Dat maakt helemaal niet uit. Dat nee, maakt dat niet uit? uit? Ja, gaan we even kijken waar hij die, die is. Het is misschien wel handig als ik de tijden erbij heb. Ja, dat is allemaal, maar allemaal slim, natuurlijk. Een rinkt puin, ook met al die papieren. Ja. Nou, we gaan we eerst liedje van de Suikikik doen? En dan oh, ja, doen we ja. daarna gewoon wel weer even, dan doen we dit wel even. Ja, oh, okay, Ja, joh, okay, ik ben zo yeah, makkelijk. Ja, joh, joh. Ja, joh, joh. Het is weer de eerste keer, hè? Ja, nee, dan moeten we ja, wennen ja, weer. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, Nou, komt zo. Oké. Okay. Het liedje van de Suikikikikik.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 Ja, niet te geloven, de, niet te geloven. Ja, ja de grote stad het liedje van de sidecake Dolly's nog even Het <laughs> hele pand overhoop naar de papiertjes aan het zoeken en zo. Heb je hem? Uh, ik heb het even gauw van het internet over. Uh, uh, nou ja, ik draai, uh, <laughs> pff, ik draai even één gauw een plaatje dan maar. En dan uh, gaan we het daarna doen. Hè? toch? Ja, ja dat is goed. Ik heb ja. het hier allemaal staan. Hoor, okay. dus ik kan het... ja. Nee, ik heb het nog niet. Hoor. Ja, nee, niet. Het is Dean okay. Martin. Ik moet nog even terug. Things. Every night I sit here by my window, window. staring at the lonely avenue, avenue Watching lovers holding hands and laughing. Laughin'. Thinking about the things we used to do. Thinking about things like a walk in the park. Think. Like a kiss in the dark. Think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 When I'm not thinking of just how much I love you. love you Well, I'm thinking about the things we used to do Think about things Like walking the park things. Like kissing the dark things. Like a sailboat ride yeah, yeah. What about the night we cried? Things like lovers vowed things That we don't do now, thinking about the things we used to do. I still can hear the jute box playing. And the face I see each day belongs to you. Though there's not a single sound, and there's nobody else around. Well, that's just me thinking about the things we used to. In the park. Like a kiss in the dark Like a sailboat ride What about the night that we cried Things like love about things That we don't do now Thinking about the things we used to do And the heartaches are the friends I'm talking to een heel oud liedje, jaren 50, denk ik, 60. Thinking zoiets, ongeveer. Ja. Nou, ze hebben alles do. weer bij elkaar vergaard dames en <laughs> heren. Helemaal serveus werd ze ervan, hè? ze werd er mm. helemaal serveus <laughs> van, die dolly. Ja Nou, gaan we weer. Nog een keer! De Bioscoopagenda! Ja, yeah, wat gaan we allemaal te zien krijgen deze week... in uh, onze Zandvoortse bioscoop in het Circus Theater. Nou, dat is het dagelijks de komende week om 11 uur ochtends al... Finding Dory. En deze film is uh, in 3D, dus u krijgt daar een brilletje mee, de uh, zaal in. En hij is in het Nederlands. En u weet wel, hè, Finding Dory, uh, dat uh, vergeetachtige blauwe visje... Is terug op het witte doek nadat ze bij Nemo haar entree had gemaakt en ze gaat op een avontuurlijke reis samen met Nemo en Marlin door de oceaan en ze belandt bij het Zeeleven Instituut Californië, een aquarium en revalidatiecentrum voor zeedieren. Nou en tijdens de zoektocht naar haar ouders, want die probeert ze te vinden, krijgt Dory de hulp van een aantal opvallende bewoners. Hij is erg leuk. Goed, dan uh, om half twee uh, is Ice Age nummer vijf de Collision Course. Ook in 3D dus met brilletje in het Nederlands. En uh, u weet het wel, hè, de scratch-epische achtervolging van het ongrijpbare eikeltje... Nou, die zorgt er dit keer voor dat hij in de ruimte terechtkomt... waarbij hij per ongeluk een kosmische kettingreactie teweegbrengt... die de wereld van Ice Age volledig dreigt te veranderen. Nou, hilariteit belooft natuurlijk. Dan, iedere dag, uh, om half vier uh, in het 3D in het Nederlands... en om zeven uur in de originele versie... de grote vriendelijke reus van Steven Spielberg... De originele versie van Roald Daal uh, die schreef het boek over het meisje Sofie... en de grote vriendelijke reus. En uh, Steven Spielberg maakte er dus een film van. En het resultaat is een grappige, ontroerende familiefilm... die het fantastische genre eer aandoet. Dan uh, tenslotte, iedere avond om half tien. Nou ja, dat is natuurlijk uh, echt uh, lachen, gieren, brullen. Absolutely Fabulous, de Movie... Deze brengt Jennifer Sanders en uh, Joanna Lumley weer samen als het iconische duo Edina en Patsy. Ook de rest van de originele cast heert, keert terug Julia Sawalha als Safi en Jane Horrocks als Bubble en June Whitfield als moeder. De cast wordt traditioneel bijgestaan door talloze sterren uit de wereld van film, muziek en mode. En ze beleven hachelijke avonturen waardoor de lachspieren danig getraind zullen worden. Ik uh, wens u heel veel plezier bij de uh, film uh, van uw keuze. Prachtig. Leuk. Ja. Hey, uh, hey, de, uh, houdt u van uh, houd jij van klassieke muziek trouwens? Ik ben gek op klassieke muziek. Ja, ja. ja. Nou, moet je elke zondagavond luisteren hè, tussen 7 en 9. Ja. Zing je van klassiek? Sinds uh, vorige week. Ja. Nieuw programma. En oh, uh, de, de, de muziek die u hier trouwens achterhoort... voor de mensen die dat nog niet weten, is het. Uh, Praag Festival Orchestra. En die hebben allemaal beroemde uh, filmthema's met een symfonieorkest uitgevoerd. Dat is echt heel mooi. Je kunt dat op Spotify terugvinden. 100 bekende filmthema's. En dan door de Praag Festival Orchestra. Echt helemaal mooi. Uh, je had het over Finding Dory, hè? Ja. Weet je dat daar een heel oud nummer in zit? Een heel oud liedje. Oké. Okay. Ja, dat wist je niet hè? Nou, dat moet ik wel weten natuurlijk. Want ik heb hem gezien. Ja. Maar ik, ik, uh, ik, ik was weer in slaap gevallen oh, maar Misschien net uh, tijdens dat nummer. Weet nou, ik niet. Nou, dat zou kunnen. Uh, Sia, die heeft een oud <laughs> nummer van uh, Nat King Cole en ja. zijn dochter uh, Natalie uh, uh, gepakt. En dat komt uit deze film. Oké. Okay. En dat heet Unforgettable. You are Unforgettable get up Film. Ik, ik ben bang van wel, want anders had ik het echt wel onthouden. Want het ik, is, vind uh, het, uh, geen mooie, ik vind het geen mooie... Ik vind de muziekcompositie prachtig. Maar voor de rest vind ik uh, dat Unforgettable hoort bij de originele artiest. Ja. Uh, moet je het lekker laten. Ja. Ja. Maar goed, ik vind het, ik vind het niet lelijk. Dit. Nee, de, de muzikale, maar ik vind, ik vind haar stem niet mooi. Oh, oké. Okay. Ja. Nou. Unforgettable Sia. En het zit in de film Finding Dory. Dus ik denk, nou, ik zet het even op. En ja, gauw, weet je wel, even dat je dat weet. Ja? Uh, volgende week, als ik, volgende week, dinsdag, zal ik de originele voor je draaien. Goed? Ja, maar ben, ben, ben je dan gelukkig of niet? Uh, uh, uh, nee, want dan word ik weer heel verdrietig. omdat ik aan mijn vader doe denken. Dus draai ik maar niet meer. Dit okay. <laughs> is Frank Sinatra. Yeah. Is bad, bad Leroy yeah. Brown. South Side of Chicago, it's the baddest part of town. And if you go down there, you better just beware of a man named Leroy Brown. Now Leroy more than trouble, he stood about six feet four. All the downtown ladies call him Treetop Lover. All the studs they called him Sir. And he's bad, bad.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 And at the edge of the bar sat a lady named Doris, and mm, she sure looked nice. Well, he laid his eyes upon her, and the trouble soon began. And Leroy Brown, he learned a lesson about messing with the wife of a jealous man. Yeah, he's bad, bad, bad Leroy Brown, the baddest man in the whole day. Junkyard dog. He's bad. Ooh, he's bad. Leroy Brown, the baddest man in the whole damn town. He's better than old King Kong. Meaner than a junkyard dog, and yeah, he's better than old King Kong. Better than a junkyard dog. Ruff, ruff. zo zit ons zomerresest dan op en hebben uh, we het weer gedaan hè de eerste uh, officiële uh, uitzending weer op dinsdag yes yes en voor de eerste met Dolly op dinsdag Tjuu. en ja. beviel het een beetje ja, ja ja het is wel dicht op elkaar nou hè de maandag en de dinsdag ja heb je ja. Ja. Ja. het maar gehad voor de rest <laughs> nee donderdag ik er ook weer <laughs> ja ja maar dat, dat, dat ja maar dat, dat maar wordt niet de gewoonte nee dat nee. is waar dat is gewoon even een keertje van. Een verkeertje invallen. Nou, ja, dat is ja, goed. Ja, ja, en, ja, ja. Uh, goed, nou, uh, dit was uh, de eerste weer van het nieuwe seizoen. En we gaan weer lekker het hele uh, seizoen door op onze ingeslagen weg. En een yes. gezellig... Uh, Hey, lunchprogramma maken. Ja, zo Met is het. Muziek en informatie, want daar gaat het bij verrekening om. Ja, en u weet het, hè. Kijk, uh, mocht u denken: van, nou, dat is misschien wel leuke informatie voor uh, het programma Zandvoort Lunch. Geef het ons gewoon door. Oh, kan gewoon. Stuur even naar uh, redactie. At, uh, ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort dan, ja. .nl. Of uh, dat kan dan via de mail, of, ja. of even bij Facebook. Uh, ja. Het zijn er zijn heel veel wegen. Of bel gewoon even naar uh, 57-303-93. Ja. Ik ben blij dat jij het thuis je hoofd weet. Of zit je het nou van de lichtgrond af te lezen? je hebt het door. Goed, nou Dolly, bedankt weer voor al je bijdrage. Ja, het was ja, weer graag gezellig. Graag hoor. Zeker weten, Ruud. En, uh, ik, nou, we zijn er volgende week dinsdag weer, hè? Yes, ik zou zeggen tot de volgende week. En uh, wat mij betreft uh, ook nog aanstaande zondag natuurlijk met ZFM Klassiek tussen 7 ja, en 9. Ja, zeker luisteren. Ja, want het uh, is een mooi programma hoor. Mooie muziek, prachtige ja. muziek. Het ligt niet naar mij, maar uh, het is wel hele mooie muziek die we dan draaien. Je hoort zoveel mooie klassieke muziek, hoor je me niet meer zo vaak op de radio. Dus elke zondagavond tussen 7 en 9, ZFM Klassiek. Klassiek. Ik wens u een fijne week. En uh, ik ben er weer volgende week, dinsdag. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En ah. ik zeg tot donderdag met ja. Hans Wassenaar. Sand voor het Bye bye. bye.